6 uur. De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Weg met die namen. Kom nu maar op met goede plannen voor onze steden en dorpen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 22 maart. De ochtend na de avond en de dag ervoor. En op deze dag in 1933 gaf de Amerikaanse president Roosevelt opdracht... om een eind te maken aan de drooglegging in de Verenigde Staten. Dus de productie en de verkoop van alcohol mocht vanaf dat moment weer. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijls. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. De lokale partijen zijn de grote winnaars geworden... van de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal haalden lokale partijen bijna een derde van alle stemmen. In Rotterdam werd Leefbaar veruit de grootste partij... en in Den Haag werd de groep De Mos enigszins verrassend de grootste. Van de landelijke partijen is GroenLinks de grote winnaar. De partij is nu de grootste in Amsterdam, Utrecht, Haarlem... Nijmegen en Arnhem. Ook de VVD wint, terwijl het CDA van de landelijke partijen... de meeste stemmen binnenhaalde. De PVV komt in een aantal gemeenten de raad binnen, net als Denk... dat onder meer in Amsterdam en Rotterdam drie zetels won. De tegenstanders van de inlichtingenwet lijken het referendum daarover nipt te hebben gewonnen. Met ruim 80% van de stemmen geteld staan ze op bijna 49% tegen iets meer dan 47% voor de voorstanders. Met name in de steden en in het noorden van het land is tegen de wet gestemd. De inlichtingenwet geeft veiligheidsdiensten meer mogelijkheden om data te verzamelen en te gebruiken. Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft op televisie spijt betuigd... over de gang van zaken rond het databedrijf Cambridge Analytica... dat de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers wist te bemachtigen. Het was de eerste keer dat hij zich in het openbaar uitliet... over het schandaal dat voor Facebook nog niet voorbij is. Zowel de autoriteiten in Amerika als in Europa... willen Zuckerberg aan de tand voelen. Facebook zou geweten hebben van de diefstal van de gegevens. En de vraag is nu of het bedrijf Willens en Wetens... de andere kant uit heeft gekeken. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen is bezorgd... over de steeds vaker optredende tekorten aan antibiotica in apotheken. Het gaat om antibiotica die specifiek werken tegen een klein aantal bacteriën... en andere bacteriën ongemoeid laten. Door het gebrek aan deze antibiotica... krijgen patiënten vaker onnodig antibiotica voorgeschreven... die werken tegen veel meer bacteriën, wat kan leiden tot resistentie. <coughs> Pardon. Het tekort komt doordat er te weinig grondstoffen beschikbaar zouden zijn... De omgekomen dader van de bomaanslagen in de Amerikaanse stad, Austin... heeft een videoboodschap achtergelaten op zijn telefoon. Daarin vertelt de 23-jarige Mark dit niet... waarom hij de afgelopen weken zes bommen heeft geplaatst... of verzonden via de post in en rond Austin. Vijf van die bommen gingen af en daarbij kwamen twee mensen om het leven. Het weer bewolkt en er valt soms regen. In het zuidoosten kan wat natte sneeuw vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Het wordt droog, maar het blijft bewolkt. En smiddags wordt het zo'n 7 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, die gemeenteraadsverkiezingen. In De meeste gemeenten zijn de stemmen nu geteld... en is de uitslag van de verkiezingen bekend. Lokale partijen deden het dus erg goed. Van de landelijke partijen deed vooral GroenLinks het goed. Zeker in de grote steden. Het was dus een historische avond, zei partijleider Jesse Klaver. Wat een prachtige avond. Iets meer dan een jaar geleden stonden we iets verderop in de Melkweg... En ik zei, dit is historisch. En vanavond herhaal ik die woorden. Het is historisch wat er gebeurt. Onze partij is misschien niet de oudste partij van Nederland of de rijkste partij van Nederland. Maar wel de partij met de meeste en de beste campaigners. De beste mensen om ons land vooruit te helpen. Ja, hij is duidelijk de winnaar. Dan de verliezers. De SP verloor. De reactie van voorvrouw Lilian Marijnissen. Ik weet niet wat jullie dachten toen de eerste exit polls binnenkwamen. Um, maar ik dacht wel even, oeps, we kwamen met de grote steden... en we zien, wij doen het in de grote steden niet goed. Er is werk aan de winkel voor ons daar. Ook de PvdA liep opnieuw klap op. Lodewijk Asscher. Voor mijn partij geldt. We hebben vorig jaar een enorme klap gehad. Een gigantische klap. Ik heb toen al gezegd, we gaan herstellen, maar het gaat even duren. En je ziet nu dat we een betere score hebben dan een jaar geleden. De meeste plaatsen gaan we een aantal procent omhoog. Maar je ziet ook dat er lokaal verliezen worden geleden. En dat goede mensen die heel erg hun best hebben gedaan, hun zetel kwijtraken. Dus dat geeft een dubbel beeld voor de PvdA, daar moet ik heel eerlijk over zijn. En tegelijkertijd ben ik echt heel erg trots op de veerkracht en het enthousiasme en het idealisme... van onze mensen in het land. En dan D66. Die partij moest flink inleveren. Politiek leider Alexander Pechtold zei dat D66... van goud naar zilver is gegaan. Hallo, democraten! Wat een spannende campagne was dit. En er stond veel op het spel. Wij hebben vanavond, als ik nu naar de pols kijk... wat ingeleverd. We hadden vaak goud, maar we hebben... In heel veel gemeenten nu zilver. En dat betekent een plek op het podium. Dan de nieuwkomers, die deden het goed. En in die zin horen zij natuurlijk ook bij de winnaars. Vooral Denk heeft het goed gedaan. Zag ook landelijk leider Toenahan Kuzu. De Exitpols in Rotterdam zijn binnen. En DENK wordt in één klap met 8,8% van de stemmen... volgens mij de vierde partij in deze stad. Dat betekent dat het politieke landschap aan het veranderen is in deze stad. Dat groepen mensen hun plek opeisen in deze samenleving. Zowel maatschappelijk als in het bedrijfsleven. Dus ook politiek. En dat beeld zie je terug over het hele land. Je ziet het in Amsterdam, waar we met drie zetels binnenkomen. Utrecht drie zetels. Uh, Arnhem drie zetels. Amersfoort drie zetels. We hebben een fantastische avond met elkaar. Een jaar geleden hadden we de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen met drie zetels in die Tweede Kamer. En vandaag zien we dat beeld over het hele land terug... in de gemeente waar we meedoen. En daar ben ik bijzonder trots op. Ook de PVV komt in veel gemeenten in de Raad. U hoort de reactie van Geert Wilders. Hier staat een tevreden politicus. We hebben het doel gehad om van twee naar dertig gemeenten te gaan... en daar overal zetels te gaan halen en het uit te breiden. En dat is gelukt. De ene gemeente wat beter dan in de andere. In sommige gemeenten hebben we het ook hartstikke goed gedaan. Van Emmen tot Enschede. En in mijn eigen Venlo is het nog spannend. Daar staan we geloof ik op een gedeelde derde plek. In andere gemeenten is het wat tegengevallen, zoals in Rotterdam. Felicitaties aan Joost Eertmans. Dat heeft hij goed gedaan daar. Ja, en hoe je het ook wint of keert. De uitslag was natuurlijk ook een eerste test voor het kabinet Rutte 3. De premier en VVD-leider Mark Rutte is blij met de uitslag. Prachtige cijfers in Breda, in Den Bosch, in Eindhoven. In Amsterdam staan we op winst. Yeah. Dit is het werk van duizenden mensen die in die afgelopen vier, vijf weken... maar ook in die vier jaar daarvoor onvermoeibaar zijn bezig geweest om in al die gemeenteraden, in de steden en in de dorpen... te zorgen voor een sterke VVD, voor een sterk liberaal geluid. Ik ben daar razend trots op. En dan CDA-leider Buma, die wees op de grote versplintering... in het politieke landschap. Volgens hem is het CDA een van de weinige landelijke partijen... die zich heeft weten te handhaven. We zien wel een beeld, zeker bij die eerste uitslagen... van de grote steden, van een verdere versplintering... van het politieke landschap in de gemeente. Maar we zien ook dat het CDA als een van de weinige landelijke partijen... in dit versplinterde landschap zich handhaaft. Handhaaft op de positie die we vier jaar geleden ook hadden. Van die grote, belangrijke partij voor alle gemeenten van Nederland. En daarom mogen we trots zijn. Nou, dat zijn uh, wat reacties, het rondje reacties van gisteravond. Straks na zeven uur dan zoomen we in op de verkiezingsuitslag... met Marcel Bogers, hoogleraar regionaal bestuur... en met politiek commentator Joost Vullings. Ja, voordat al die uitslagen bekend waren, moesten natuurlijk ook worden geteld. Overal. Ook in Emmen gebeurde dat, waar verslaggever Martijn van der Zanden ging kijken hoe dat eraan toe ging. Even kijken. Die moeten we even apart noteren. En dit zijn de totale. In het totaal, even kijken. 556 stemmen. Deze keer geen tranen van geluk in het trouwpaviljoen van de gemeente Emmen. 5, 5, 6. Maar opperste concentratie. Hebben we hier nog de volmachten? Het stembureau waar Simone de voorzitter was, telt hier de stemmen. Zeven stuks komen tekort. Jullie mogen opnieuw gaan tellen. Het moet natuurlijk wel streng zijn, hè? Ja, zeker. Alles moet wel kloppen. En zeven vind ik een te groot verschil. Als het één is, dan uh, ook één te veel. Maar uh, ja, dat kan een goede keer gebeuren natuurlijk met zeker zoveel stemmen. Maar zeven vind ik echt te veel. Dus dan gaan we echt opnieuw tellen. Opnieuw aan de slag. Opnieuw aan de slag. Zeven, acht, negen en tien. Jullie hebben inderdaad ook wel een cursus gehad, hoe hiermee om te gaan. Ja, dat klopt. Uh, wij hebben nog een extra avond gehad, uh, waarin we nog extra informatie hebben gekregen. Um, ja, waaronder ook het referendum, wat natuurlijk uh, meespeelt. Um, ja, dat is toch even een extra dimensie die uh, er aangegeven wordt. Um, daarnaast uh, hebben wij als gemeente hebben we ook een app, uh, waarop wij dus ook uh, de gemeente continu op de hoogte konden houden van de tussentijdse uh, tellingen. Ja. En inderdaad, want jij maakt ook een foto van de uitslag zoals die straks bij dit stembureau is. En die foto die stuur je dan weer via WhatsApp naar een centraal punt. En dan gaan ze daar weer tellen. Ja, en dan uh, zijn natuurlijk veel sneller de stemmen op een gegeven moment bekend. En uh, ja, daar zijn de gemeenteraadsleden natuurlijk uiterst nieuwsgierig naar. OBS De Meent... Ja, klopt. En die whatsappjes die komen een klein stukje verderop terecht. En het telefoonnummer eindigt op 087. Oh. Ja, klopt wel. Bij vier dames die achter de computer zitten. Gaan we controleren. Wakker M167. Partij van de Arbeid 31. Ja. 50 plus 16. En seniorenbelang Noord nummer 6. Ga ik hem doorvoeren. Staat u nu in het overzicht. Kijk, dat gaat lekker snel zo, hè? Ja, dat uh, moeten we 79 keer doen. Dat is het aantal stembureaus dat jullie hier hebben. En jullie krijgen dus van al die 79, komt het via WhatsApp, komt het binnen? Ja, we krijgen van de voorzitters krijgen we een uh, foto met een uh, uitslag uh, per partij. Dus niet per lid, maar per partij. En die voeren wij door in een uh, systeem... waardoor we hier bij het overzicht uh, krijgen van alle uh, bureaus. En dat we op het Bruggebouw kunnen we de, uitslag, de voorlopige uitslag kunnen we daar tonen. Het is de eerste keer dat jullie dat op deze manier doen, hè? Ja, het is, uh, het is hier nieuw. En uh, daarmee hebben we een sneller beeld van uh, wat hier uh, mogelijk gestemd is. En de definitieve uitslag komt later, maar daarmee kunnen we mensen eerder informeren. Ja, want vorige keer de, duurde het inderdaad vrij lang hier, voordat alles geteld was. Ja, ik was er zelf vorige keer niet bij, maar... Uh, dat zal het zijn. Dat <laughs> ja, ja, je weet nooit, maar dit is nieuw en uh, ja, het gaat hier, ben je echt wel uh, voor de... Uh, voor de uh, ja, uh, je hebt een beter overzicht en vooral veel sneller. Dus wat dat betreft wordt het iets minder nachtwerk. Ja, zeker voor ons. Martijn van der Zandij was er dus bij het... Uh tellen van de stemmen in Emmen, waar de lokale partij Wakker Emmen... gisteravond de grootste werd. Uh, die waren ook al heel groot, hebben wel iets ingeleverd... maar nog steeds de grootste dus in de Raad van Emmen met elf zetels. NOS Radio -Journaal. Twaalf minuten over zes. Ja, het ging veel over die gemeenteraadsverkiezingen... natuurlijk op Radio en TV, ook nog wel wat andere zaken. Bij RTL Late Night bijvoorbeeld zat Axel Ruger... directeur van het Van Gogh Museum. Hij had het over de nieuwe tentoonstelling. Die gaat over de manier waarop Vincent van Gogh werd beïnvloed door Japan. En die Japanse invloed is terug te zien bij Van Goghs techniek. Aan de ene kant zijn het echt felle kleuren... en ook die vrij duidelijke kleurvlakken. Als je naar dit zelfportret kijkt, zie je heel duidelijk... dat toch groene vlak van die jas, dit felle gele achtergrond... dat vind je dus vindt ook allemaal in Japanse prenten terug. Uh, met motieven, het uh, landschap... waar Van Gogh zich natuurlijk ook heel erg aan verbonden voelde. En Jet Rebels had ook bij RTL Late Night. Hij is geïnspireerd, ook door Japan, en vertelde waar dat vandaan komt. Ja, dat is, dat, is moe, dat is moeilijk onder woorden uit te brengen. Um, ik, ben, uh, ik ben sowieso heel erg van bloemen. Het komt ook denk ik heel erg door, uh, door Murakami en, en boeken van hem lezen... en de manier hoe hij het land beschrijft. En bij hem zit je zo nu en dan in een trein of in een bus en je rijdt er doorheen... en je hebt een landkaart en een, en een, en een kaart van een stad en zo. Um, ja, en allemaal dat soort dingen. Eten. En Jeffrey Boon maakt niet alleen muziek, hij schildert het ook nog. Dat is, uh, dat, is, dat is nu doorgelekt naar jou toe. Ja, heb ik gehoord. Ah, ja. ik, ik, ik schilder in het uh, geheim gewoon voor, oh, voor, voor mijn... Nee De muur. Ik, ik, ik, ik, ik neem het wel heel erg serieus. Ik heb heel veel uh, kunst gezien uh, als, als, uh, als kind. Uh, mijn vader die kan echt schilderen en uh, die heeft me overal mee naartoe gesleept. En uh, daarom uh, neem ik het wel heel serieus. Daarom zou ik niet zo snel iets laten zien aan iemand. In het programma Zembla ging het over de hoge werkdruk... waar huisartsen in achterstandswijken mee te maken hebben. Die huisartsen die kunnen het amper aan. Een voorbeeld is Andy Kwee, huisarts in de binnenstad van Almelo. Het is geen grote praktijk, maar uh, de zorgvraag is zo groot en zo hoog... dat je dat eigenlijk niet in je ubi kan, uh, kan behappen. Het lijkt wel alsof het toch een tsunami is. en Je wordt er elke dag mee geconfronteerd. Je wordt elke dag daarmee overspoeld... Bent u bang dat u daardoor fouten maakt? Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Gabriel Rios. Me levanto por la mañana, mami, y me levanto triste, cuando me acuerdo de cuál la cosa negra, que tú me dijiste, yo me levanto por la mañana, mami. Y que no puedo más, eh. Yeah. Tu no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres nada, ay mamá, tú no me quieres pa' nada, ay mamá. tú no me quieres pa' nada, ay mamá, tú no me quieres pa' nada. Lebend op om de maan na mami. Rios was dat, een Toen No Je Jij spreekt toch, uh, wat betekent dat? Je houdt niet van me. Wel waar. <laughs> Hier liggen ze, de ochtendkranten, op de dag na de, op de ochtend moet ik zeggen, na de dag ervoor, vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dus het zal daar veel over gaan, ook op de voorpagina's. Elisabeth. Ja, daar gaat het zeker over. Even een greep uit de koppen vandaag op de voorpagina's. GroenLinks verovert de bakfietssteden, schrijft de Volkskrant. Volgens de krant is het Binnenhof het laatste bastion van de klassieke partijen. En de Telegraaf schrijft over een opmars van nieuwkomers... in de gemeenteraad van Grote Steden... en opent met doffe dreun voor D66. Ook trouw staat stil bij het verlies van D66 tijdens deze verkiezingen. Die partij moet nu de wonderlijke is te lezen op de voorpagina. Het AD noemt de verkiezingen lokaler dan ooit. En het valt volgens de krant op dat de PVV in veel gemeenten... maar een aantal zetels heeft gehaald. En dan was er natuurlijk ook nog het raadgevend referendum... over de inlichtingenwet. Het FD noemt de uitslag too close to call. De hulpdiensten hebben rond twee steekpartijen... op één dag in Maastricht eind vorig jaar... ondanks de hectiek op juiste wijze hun werk gedaan. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid... Op 14 december vorig jaar werden binnen 10 minuten tijd... twee mensen doodgestoken en er werd gevreesd voor een aanslag. De politie en ambulance werden bij het helpen van de slachtoffers... bedreigd en belemmerd in hun werk. En daardoor duurde het langer voordat de hulpdiensten... bij de tweede steekpartij konden komen. De inspectie Justitie en Veiligheid zegt nu dat het zeer onwaarschijnlijk is... dat het slachtoffer van de tweede steekpartij de aanval had overleefd... als de ambulances 10 minuten eerder zouden zijn gekomen. En ook werden alle protocollen goed uitgevoerd. En ZZP'ers nemen de macht over. Dat schrijft de Telegraaf vanmorgen ook groot op de voorpagina. Het aantal zelfstandigen is de afgelopen jaren al fors opgelopen... maar dat zal alleen nog maar meer worden, zegt futuroloog Wim de Ridder... die verbonden is aan de Universiteit Twente. Hij voorspelt dat de producerende consument de speelwoord van de economie. De ridder verwacht dat steeds meer zzp'ers via apps en andere platforms hun diensten aanbieden. Zoals er nu ook al thuiskoks zijn en mensen die via apps hun huis verhuren. Tot de situatie op de weg die wordt vanochtend in de gaten gehouden door Wijnand Zwaan. Die zit bij de AWB. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, het belooft een drukke ochtendspits te worden met al die regen. Waarschijnlijk zelfs een, een dubbele. En daar zien we nu al het een en ander van terug. Want er zijn wat ongelukken gebeurd op de a Den Oeverzaandam bij de Afrit A van Hoorn. Ruim een half uur vertraging. En op de A27 Breda richting Utrecht. drie kwartier op oponthoud tussen Gorkum en Everdingen. En er is daar één rijstrook dicht. 19 minuten over zes is het. Het grootste mediahuis in Turkije is gekocht door een zakenmagnaat... die goed bevriend is met president Erdogan. De Dohan Media Group is het bedrijf achter onder meer CNN Turkije... en de grote seculiere krant Hurriyet velen de laatste media die nog min of meer onafhankelijke journalistiek bedreven in Turkije. Contact met onze correspondent Lucas Waagmeester in Istanbul. Uh, Lucas, ja, dit is allemaal wel gewoon op legale wijze gebeurd, hè, begrijp ik, een overname. Waarom zijn er dan toch zoveel zorgen over? Ja, zeker. Dit is inderdaad gewoon een bedrijfsovername. Uh, alleen, het is er wel eentje die een verhaal dat hier al een aantal jaren speelt compleet maakt. Het laatste mediabolwerk eh, dat nog probeerde los van de regering te staan... Eh, komt nu in handen van een goede vriend van president Erdogan. We hebben de laatste jaren gezien hoe ja, redacties werden gesloten... journalisten in de gevangenis verdwenen, intimidatie. Eh, maar ja, die repressie is maar één manier hè, om media de mond te snoeren. De andere methode is dus zorgen dat mensen die de regering... wel positief gestemd zijn een invloedrijk, ja, vijandig mediahuis uh, overkopen. En dat gebeurt hier. En dat is ook ja, heel veel gebeurd in de afgelopen jaren. De grote baas van het Demireuren-concern uh, die deze aankoop doet... Ja, is duidelijk een man die niet van plan is het Erdogan heel erg moeilijk te gaan maken. Bij grote titels, uh, ook bij CNN Turkije dus vermoedelijk gaat echt een, een andere ja, pro-regeringswind waaien vanaf nu, is uh, de verwachting. En een redactiestatuut, euh, laten we zeggen dat de zakenkant van zo'n onderneming... niet bepaalt wat er inhoudelijk gebeurt, dat telt niet in Turkije? Nou Dat wordt door zo'n eigenaar uh, gewoon... Uh, Veranderd en aangepast. Hè. Bedoel, als je ziet hoe de regering hier individuele journalisten... zelfs af en toe uh, onder druk zet. Uh, er wordt gewoon opgebeld naar een televisiestation... bij wijze van spreken, naar redacties. Uh, hoofdredacteuren uh, worden geïntimideerd, onder druk gezet. Dus ja, een redactiestatuut, Jurgen... dat, nee. dat is niet, niet iets wat nee. hier in Turkije per se een hele grote status heeft. Nee. Want, want schetst het medialandschap dan nu? Na deze overname, hoe ziet dat er dan uit? Dit is de genadeklap, uh, kun je zeggen. De kranten van Doha Media Group stonden de laatste jaren... al enorm onder druk van de regering. Uh, maar ze probeerden binnen dat repressieve klimaat... Uh, in ieder geval nog echt uh, ja, meerdere kanten van de feiten te belichten. En Wat nu overblijft is grofweg drie, grote, uh, drie soorten media, kun je zeggen. Een, een hele grote groep totaal kritiekloze kranten en tv-stations ten opzichte van president Erdogan en de regeringspartij. Uh, daar gaan deze media ook bij horen, vermoed ik. En dan is er een handjevol heel erg benepen, nationalistisch... echt dogmatische kranten, uh, dat mag ook nog. En aan de andere kant, en aan de kant van de oppositie... blijven er een paar kleine, radicale, activistische kranten over. Uh, daar hoef je natuurlijk ook niet naartoe... Uh, als je echt op zoek bent naar onafhankelijk nieuws... Dus de Turkse nieuwsconsument houdt letterlijk niets meer over. Geen grote media met geld en in invloed... Uh, waar nog wordt geprobeerd oprechte journalistiek te bedrijven. Dat is echt een groot verlies voor het Turkse medialandschap. Echt het einde van het laatste beetje pluriforme pers... Uh, dat hier nog was overgebleven. Korstman Lucas Waagmeester was dat vanuit Istanbul. Gaan we naar Australië. De kangaroo is daar het nationale symbool. Het dier staat op het nationale wapen, op de logo's van nationale sportteams... en het is een nationaal knuffeldier. Maar het is niet alleen liefde die de Australiërs voelen voor de kangaroes. Een documentaire over de jacht op de skippies leidt in Australië tot een hoop discussie. Kangaroo steak van de barbecue. Australische kan het bijna niet. De kangeroe mag dan wel het nationale dier zijn. Het vlees is heerlijk mals, heeft weinig vet... en de dieren leven ook nog eens in de vrije natuur. Er bestaan namelijk geen kangeroeboerderijen. Commerciële jagers schieten elk jaar tot 2 miljoen dieren af. Het vlees wordt gegeten door mensen, verwerkt tot diervoer... en het leren is gewild omdat het zacht aanvoelt en toch heel sterk is. De professionele jagers moeten zich houden aan een code. Zo moeten de dieren met een enkel schot in het hoofd worden afgemaakt. Maar de jacht op kangoeroes verloopt alles behalve netjes. Dat zeggen de makers van hun documentaire over de haat-liefde-verhouding... die Australiërs hebben met hun nationale dier. De makers tonen zich geschokt over de wreedheid van de jacht... waarbij joeys, dat zijn jonge kangoeroes uit de buidel van hun neergeschoten moeders worden getrokken en aan hun lot worden overgelaten, of anders tegen een auto worden geslagen tot ze dood zijn. That they actually pulling baby joeys out of dead mothers' pouches in the night, and they pull them out by the hind legs and they swing them around and smash them on the bull bar, maybe one, twice, three times, and then they either stomp on their heads, or I think perhaps worse still, as they let small baby joeys just run off into the night without going after them. <middels> Het is een a shame dat in de Want really are, De documentaire leidt tot veel discussie. Natuurlijk, de gruwelijke beelden roepen vooral weerzin op. Maar veel Australische boeren zien ook een andere kant: die zien de kangoeroes vooral als een plaag. Er zijn er veel te veel, naar schatting zo'n 47 miljoen, en ze eten het gras op dat voor het vee is bedoeld. En dat is een kant die de mensen in de steden niet begrijpen, zeggen ze. Uiteraard is er ook veel protest vanuit de industrie zelf. Die zet elk jaar 125 miljoen euro om en levert 2000 banen op. Vaak in de Outback, waar amper ander werk te vinden is. Maar de makers vrezen dat de commercie te veel ruimte krijgt. De documentaire suggereert zelfs dat de kangeroe wel eens zou kunnen verdwijnen. Als Australiërs nemen ze voor dat ze altijd zijn. Wat als ze niet? En dat is een vreemd geluid, want volgens de officiële cijfers is het aantal kangeroes de afgelopen jaren juist geëxplodeerd. Van uitsterven is dan ook geen sprake. Volgens de documentaire zijn de officiële cijfers niet juist. Er zijn dus veel minder kangeroes dan wordt gedacht. Basically, the methodology they use to count kangaroes in Australia. We uncover in the film is flawed. There's a error rate in some populations of up to 80 to 90 Is the conclusion that the kangaroe is under threat? In some regions, yes. De Australische groenen gebruiken de film om export van kangaroevlees en producten aan banden te laten leggen. De boeren doen het juist af als eenzijdige propaganda. En als er één ding is dat weer eens duidelijk wordt door de discussies over de documentaire dan is het wel het enorme verschil tussen de Australische stad en het platteland. Bijdrage was dit van onze correspondent Robert Portier. Michelle David is een soul- en gospelzanger. Zij groeide op in New York, woont nu in Nieuw-Vennep. Van New York naar Nieuw-Vennep. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ze begon in het kerkkoor... ging in New York naar de Fame-school... waar die serie ook over is gemaakt in de film. Er kwam halverwege de jaren negentig voor het eerst naar Nederland... om te zingen in de theaterproductie The Sound of Motown... En Samen met een paar topmuzikanten is ze een tijdje terug begonnen met het project The Gospel Sessions. Daarvan verschijnt eind april deel 3, en dit is alvast een voorproefje Taken It Back. vind hou de uitgaansagenda in de buurt in de gaten, want uh, ze treedt op geregeld met uh, de Gospel Sessions. Michelle David was dat, haar nieuwe liedje heet Take it Back. Het is half zeven nu. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De lokale partijen zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Die haalden bijna een derde van alle stemmen binnen. Van de landelijke partijen is GroenLinks de grote winnaar. Die partij is nu de grootste in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Nijmegen en Arnhem. En D66 verliest vooral in de grote steden fors. Het lijkt erop dat er in het referendum over de inlichtingenwet iets meer mensen tegen dan voor hebben gestemd. Met ruim 80% van de stemmen geteld staan de tegenstanders op bijna 49% tegen iets meer dan 47% voor de voorstanders. Apotheken hebben steeds vaker te weinig antibiotica in huis. Het gaat dan om antibiotica die specifiek werken... tegen een klein aantal bacteriën en andere bacteriën ongemoeid laten. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen maakt zich er zorgen over. Omdat daardoor patiënten vaker antibiotica krijgen... die werken tegen veel meer bacteriën, wat kan leiden tot resistentie.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 Het weer vanochtend trekt de regen weg naar het oosten. Het blijft bewolkt en het wordt zo'n 7 graden. Fielenieuws, nieuws Zwaan. Ja, regen veroorzaakt nu al een drukke ochtendspits. En daarbij zijn een paar ongelukken gebeurd. Op de A7, ten oeverrichting richting Zaandam, bij de afritaan van Noorden. Ruim een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De file daar begint al bij Appenkerk. De A27, Breda richting Utrecht. Niet alleen al file voor de brug bij Gorkem, Maar verderop gebeurde een ongeluk bij Lexmond. Daar staat nu file vanaf Gorkem 13 kilometer... met meer dan een uur vertraging.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 Bespaar met Office 365 in de cloud en werk overal gelijktijdig in documenten. Kijk op yourhosting.nl zakelijk. Ik ben Bart van Your Hosting, voor online succes. Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op veenstra.com. Office 365 een maand gratis uitproberen? yourhosting.nl zakelijk.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 beetje eng, maar erg enthousiast. Ik keur hem goed. Parate um, kennis over onze 120.000 artikelen. We hebben een gipsplaatsroefijnendraad fijne draad op 25 mm Philips pH2 staal gefosfateerd. We hebben een... Ja, ja, ah, oké, okay. check. Gezonde dosis humor? Uh, ja, ja, ken je deze al? <hums> Komt een man bij de Hornbach, zijn de gipsplaten niet op voorraad. <hums> oké, okay. je bent er duidelijk klaar voor. Alleen als je medewerkers supergoed getraind zijn, mag je jezelf projectbouwmarkt noemen. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid.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 4,5 en een halve minuut over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, gisteren dus die gemeenteraadsverkiezingen. Maar we gingen natuurlijk ook naar de stembus voor dat referendum. En het lijkt erop dat de tegenstanders van die inlichtingenwet... het referendum nipt, hebben gewonnen. 80% van de stemmen nu geteld. Nou, bijna 49 is tegen de wet. Voor iets meer dan 47 Bijna 4 van de stemmen was blanco. In de opkomst er moest in ieder geval 30 worden gehaald. Daar gaan ze dik overheen. Of tegen de 48 procent. Maar uh, of de regering wat gaat doen met de uitslag van het referendum... dat is natuurlijk de grote vraag. Een coalitie bestaande uit allerlei belangenverenigingen... Bits of Freedom, Privacy First, Nederlandse Vereniging van Journalisten... en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtenadvocaten... overweegt een rechtszaak als die wet niet wordt aangepast door de regering. De advocaat voor deze coalitie is Otto Volgenand. Goedemorgen. Goedemorgen. Van advocatenkantoor Boeks... Eerst eens even over die, die uitslag zoals die er nu uitziet. Wat had u dat verwacht eigenlijk? Ja, dat had ik wel verwacht. Dat er een uh, belangrijk signaal van uitgaat dat er miljoenen mensen grote zorgen over de wet hebben. Um, ook als het geen meerderheid zou zijn die tegen is, dan is dat toch een signaal waar de regering iets mee moet doen. Ja, want maar het lijkt nu dus dat het nee-kamp heeft gewonnen. Um, 80 procent van de stemmen geteld. Is zo'n rechtszaak dan nog nodig? Het doel van de rechtszaak zou zijn dat de wet wordt aangepast. En als het kabinet besluit om zelf die aanpassing te maken en de wet te verbeteren, dan is die rechtszaak natuurlijk niet nodig. En, en vindt u dat dat dan uh, al een minuut moet gebeuren? Of tenminste zo snel mogelijk? Want er is een soort evaluatiemoment ingebouwd hè, na twee jaar. Nee, die wet is op dit moment nog niet ingevoerd. De verwachting is dat dat per 1 mei gaat gebeuren. Nou, we zitten daar nog ruimschoots voor, dus het zou logisch zijn om voor inwerkingtreding van de wet de nodige aanpassingen te maken. Ja, u, neemde, u neemt geen genoegen met de toezegging van nou, laten we eerst gewoon twee jaar kijken hoe het gaat en dan de boel aanpassen eventueel. Nee, dat zou voor die tijd moeten gebeuren. Ja, als dat dus niet gebeurt door de, de regering met de uitslag van dit referendum in het achterhoofd, dan komt die rechtszaak er. Ja, uiteindelijk gaat in een rechtsstaat de rechter over de vraag of er uh, wetten mogen worden uh, uitgevoerd die grondrechten schenden en dat is de vraag die we dan aan de rechtbank Den Haag zullen voorleggen. En, en wat zijn dan uw belangrijkste punten? Het belangrijkste punt is dat er in de nieuwe wet in bulk gegevens mogen worden uh, vastgelegd. Bulk interceptie, dat kan op verschillende manieren. Uh, de sleep uh, de sleepnetfunctie heeft de meeste aandacht gekregen, maar diezelfde Informatie kan bijvoorbeeld ook via hekken of via een informant worden verkregen. En het nieuwe daaraan is dat er ongericht gegevens kunnen worden vastgelegd die ook gegevens zullen bevatten van onverdachte burgers en ook van bronnen van journalisten en van klanten van advocaten. Ja, dat is het voornaamste bezwaar. Vandaar dat die belangengroepen zich hier ook bij hebben aangesloten. Um, en, um, nou ja, dus Eigenlijk maakt het u ook niet zoveel uit of het nou voor of tegen was. Uh, u vindt gewoon dat de regering er iets mee moet gaan doen? Ja, die wet die moet worden aangepast. En als uh, het kabinet dat niet doet, dan zullen we dat aan de rechter voorleggen. Goed, dan is het wachten dus op een reactie vanaf de, vanuit de regeringshoek. Ja, zeker. ja. Dank, dank dat u even de telefoon kwam. Advocaat voor die coalitie dus van belangengroepen... Otto Volgenand van advocaatkantoor Boeks was dat. Misschien hebt u zelf wel geregeld rugpijn. En anders is de kans groot dat u wel iemand kent met rugpijn. Zo'n 2 miljoen mensen hebben last van rugklachten. Meestal in de onderrug. En dat kost de samenleving 3,5 miljard euro per jaar... Medische tijdschrift The Lancet presenteert vandaag de resultaten van een groot internationaal onderzoek. Rob Smeets, die meeschreef aan uh, dat onderzoek, is van de Universiteit van Maastricht. En hij zegt dat er voor bijna alle klachten één goede oplossing is. Blijf in beweging. Bewegen is de beste medicijn die we hebben. Voor alles en nog wat, en ook voor rugklachten. Maar rugklachten heb je op verschillende manieren. De ene rugpijn is de andere niet. Hoe kunt u dat zo stellig zeggen? Ik kan het zo stellig zeggen, omdat wij weten... ook uit wetenschappelijk onderzoek, en dat hebben we dus nu gedaan... in kader van deze drie publicaties in The Lancet... alle bewijs bij elkaar gevoegd. In 90 tot 95 procent van de mensen met lage rugklachten... die zich bij ons presenteren, kunnen we geen duidelijke oorzaak vinden. En is dus wel belangrijk om die... Oorzaken die er wel toe doen uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld een hele duidelijke hernia die op een zenuw drukt, of ontstekingsverschijnselen geeft, of ontstekingsprocessen in de rug, of bijvoorbeeld een uh, maligniteit, kanker. Maar dat komt zo zelden voor. Daar moet je natuurlijk beducht op zijn. Maar heb je dat uitgesloten op basis van het verhaal en het lichamelijk onderzoek? Kun je dat eigenlijk al voor 99,9% uitsluiten? Dan kun je ook stellen dat je aan de slag moet dat je gewoon moet gaan bewegen. Dus er zijn nog heel veel dingen die we voorschrijven en adviseren... waar eigenlijk nog geen bewijs voor is. Of zelfs het tegendeel al bewezen is. Het allerbelangrijkste, en daar hebben we wel bewijs voor... blijf bewegen. En doe dat op een manier die je zelf ook leuk vindt. Sanne Kaal, ja. hoe is mijn met de rug? Goed. Ja, ja, beter dan eerst in ieder geval. Ja. Cal, je hebt lang last al van je rug, hè? Ja, het begon eigenlijk dat ze, um, ze me hebben verteld dat ik een hernia in mijn rug had... En uh, toen is mij op een gegeven moment verteld dat ik helemaal niks meer mocht doen. Want anders zou ik verlamd raken. En um, ik mocht niet meer springen. Ik mocht niet meer in acht banen. Dus ik heb tegen een heleboel nee moeten zeggen. En daardoor is het eigenlijk veel slechter gegaan. En heb ik nog meer ja, verschillende pijnstillers gehad. En nog, nog wat artsen gezien. En toen uiteindelijk in een revalidatietraject gegaan. En daar hebben ze mij verteld van het staat eigenlijk helemaal nergens op wat ze je hebben gezegd. Eerst, uh, Je moet gewoon alles doen en je moet gewoon bewegen. Ja. Waar, waar zat hij eigenlijk, die herne? Kun je hem maar eens aanwijzen? Uh, ja, heel laag onder in mijn rug zat hij eigenlijk. Ja, bijna op je billen. Zo ja, laag, ja, ja, zo laag. Echt heel erg laag. Um, maar ja, daardoor zijn de pijnklachten eigenlijk niet gekomen, hebben ze me uiteindelijk duidelijk gemaakt. Ja, maar even bij het begin beginnen. Ja. Uh, jij ging naar artsen toe en die zeiden je moet eigenlijk zo min mogelijk gaan doen, gaan liggen. Ja, ja, dat niet per se, maar ik mocht in ieder geval niks meer doen waardoor er een klap uh, op zou komen. Want dan zou die door kunnen schieten en dan zou ik verlamd kunnen raken. Dus ja, daarom niet meer in achtbanen en niet meer springen. Dus ik heb al mijn sporten heb ik gewoon meteen gestopt en heb ik dat in ieder geval niet meer gedaan. Spring eens. Nou, dat gaat het allemaal goed. Ja, het ja, gaat goed. Ja. Gelukkig wel. En hoe komt dat nou? Um, ja, om, denk, om, ja, ik heb eerst gewoon niks meer gedaan. En toen heb ik heel veel oefeningen gedaan. en Daardoor is het weer wat soepeler geworden. En ben ik er ook achter gekomen dat ik het gewoon kan doen. Heb je nog problemen met de rug? Het voelt minder erg zo en ik kan meer doen dan eerst. Dus dat is heel fijn in ieder geval. Onze belangrijkste boodschap is... rugklachten horen bij het leven. He? Bijna iedereen krijgt in zijn leven een keer rugklachten. En de een heeft er langer last van dan de ander. Maar het belangrijkste medicijn we hebben is zelfmanagement... Zorg goed voor jezelf, word niet te dik, blijf bewegen, rook niet en dat soort zaken. En als je rugpijn hebt, er ja. is een mooie uitspraak in het Engels. Back pain don't take it lying down. Dat wil zeggen hè, rugpijn gaat niet te lijf met plat liggen. Leg jezelf er niet bij neer, letterlijk. Ja, ja dat is nou, een hele goeie. Die gaan we dan gebruiken voor onze mediacampagne die we echt ook moeten gaan doen. Nou, alsjeblieft. Dank u wel. <laughs> de suggestie kwam van Matthijs Holterop Hij maakte deze bijdrage. En ik praat nog even door met hoogleraar doelmatigheidsonderzoek Maurits van Tulder van de Vrije Universiteit. Want hij is een van de vijf Nederlandse onderzoekers die heeft meegewerkt aan het onderzoek. Meneer van Tulder, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Er uh, was eigenlijk niet genoeg verzamelde kennis eigenlijk over dit onderwerp. Nou, er is natuurlijk al heel lang onderzoek naar lage rugklachten. Maar dat uh, vindt verspreid plaats over de wereld. Dat wordt vaak gepubliceerd in. Uh in lokale of nationale tijdschrift. En wij vonden als onderzoekers, een grote groep onderzoekers in de wereld, uit allerlei verschillende landen, dat we die krachten nu maar eens moesten bundelen. En dat het belangrijk is om te zorgen dat mensen de juiste informatie krijgen. Omdat wij vinden, en dat bleek ook wel een beetje uit het voorgaande stukje van die patiënt, dat mensen vaak slecht geïnformeerd worden. En ze worden ongerust gemaakt. En als je ongerust bent, dat er iets ernstigs kan zijn, je mag niet meer springen. Ik hoorde die mevrouw zeggen: een klap in mijn rug, verlamming. Ja, dan, euh, dan ga je ziektegedrag vertonen, dan durf je niks meer. En dan weten we bij lage rugklachten dat het eigenlijk alleen maar slechter met je gaat. En eh, dit is ook een mooi voorbeeld hè, dat dit had voorkomen kunnen worden als deze patiënt eh, in een vroegtijdig stadium goed geïnformeerd was. Dat er eigenlijk niks ernstigs aan de hand is gerustgesteld en eh, al vrij snel het advies had gekregen om. Door te gaan met haar dagelijkse activiteiten, uh, met bewegen. En ook als ze werkt, ook zo snel mogelijk weer proberen aan het werk ja, te gaan. Ja, want we weten dat daar, uh, dat leidt tot sneller herstel. Het ja. Ja, grappig is, nou, helemaal niet grappig trouwens, want ik heb het zelf vorig jaar twee keer meegemaakt. dat het echt gigantisch in mijn rug was geschoten. En inderdaad, het advies wat je dan krijgt is gewoon. maar dat gaat tegen alle logica in op dat moment, want je hebt ontzettend pijn. Uh, blijf gewoon bewegen, ga lopen vooral. Uh, en dat is eigenlijk dus de beste remedie. Maar wat ik interessant vind is dat, uh, dat, dat wereldwijde onderzoek, u hebt al die resultaten bij elkaar geveegd, waar komen dan in de wereld uh, de meeste rugklachten voor? Nou, dat is uh, een goede vraag, want uh, voor, tot, voor kort, tot voor kort dachten we dat dat eigenlijk alleen maar in uh, zeg maar de westerse de landen met hoge inkomens uh, voort. Uh, voorkwam, ja. maar we hebben nu ook uh, in kaart gebracht... dat dat in uh, zeg maar de lage middeninkomen landen uh, tegenwoordig ook het grootste probleem is. Infectieziektes is steeds vaker een, een kleiner probleem. En um, nou ja, meer leefstijlproblemen, uh, zoals uh, rugklachten en, uh, en diabetes... is ook een goed voorbeeld, komen ook in, in de lage middeninkomenlanden uh, veel voor. Dus in de wereld en dat is eigenlijk al twintig jaar lang, is lage rugklachten het grootste probleem... als het gaat om de invloed die aandoeningen heeft op beperkingen van mensen. En dat komt omdat je vaak ook op jonge leeftijd rugklachten kan krijgen. Je hebt er regelmatig last van en het heeft een enorme impact... Hè, op, op, op bijvoorbeeld dat ziekteverzuim, op het niet kunnen doen van je dagelijkse hmm. activiteiten. Da daar, in je zit, hobby's. Da daar zit dat geld ook in, want in Nederland is er twee miljoen mensen die last hebben van rugklachten... Nou, 3,5 miljard euro, een gigantisch bedrag, maar dat zit hem daar vooral in... Ja, er zit uh, 80 2,8 miljard uh, uh, komt vanwege dat, dat werkverzuim en uh, ja, nog steeds 700 uh, miljoen vanwege zorgkosten, dus dat is ook nog uh, heel hoog. Maar dat uh, de kosten voor de maatschappij vanwege dat uh, ziekteverzuim is natuurlijk dramatisch. En dat is ook een van de belangrijke factoren waarvan wij zeggen, ja, dat, dat moet je en dat kan je ook verbeteren. Hè? Omdat als je mensen stimuleert om sneller weer naar het werk te gaan, dan is dat, laat we dat niet vergeten, dan is dat verreweg het beste voor de patiënten zelf. Maar het heeft ook nog een enorm voordeel dat het leidt tot veel minder uh, uh, kosten. En, en dat betekent dus dat huisartsen eigenlijk bijgeschoold moeten worden ook? Nou, ja, en dat is uh, iets waar wij ook in Nederland eigenlijk al langer aan werken. En uh, Wij hebben richtlijnen in Nederland. Uh, huisartsen hebben richtlijnen hoe ze om zouden moeten gaan met uh, patiënten met rugklachten. Dat geldt ook voor fysiotherapeuten, voor chirurgen, voor pijnspecialisten. En in die richtlijnen staan eigenlijk hele goede en zinvolle aanbevelingen... die goed aansluiten bij dat onderzoek wat wereldwijd gedaan is. En in die, uh, die commissies die die richtlijnen ontwikkelen... zitten vaak ook mensen die goed op de hoogte zijn van de wetenschap... Onderzoekers zijn erbij betrokken, maar ook de huisarts, fysiotherapeuten en specialisten die meedoen. Dus dan heb je consensus in zijn groep, dan heb je een goede richtlijn. Maar de uitdaging is om te zorgen dat in de praktijk die richtlijn ook gelezen wordt en gebruikt wordt. En daar ligt denk ik het grootste probleem, omdat er toch nog vrij veel zorgverleners zijn in Nederland die die richtlijn negeren. Ja. En, en als je iets leest wat niet aansluit bij uh, wat je gelooft... of wat je eigenlijk al tien of twintig jaar doet... dan is het moeilijk om je, je, je gedrag, je zorg ja. te veranderen. En dat moet dus veranderen. En, uh, want dat blijkt ook uit dit, dit grote wereldwijde onderzoek. Bewegen is beter dan stil gaan liggen in dit geval. Dank dat u even met ons wilde praten over dit onderwerp. Maurits van Tulder van de Vrije Universiteit was dat. Dan nu nog wat andere zaken uit de andere media. Uit de kranten dus en van de nieuwsites. Ja. Het aantal dodelijke ongevallen in de bouw is de afgelopen twee jaar ruim verdubbeld. En dat komt vooral door de toename van het aantal ZZP'ers, buitenlandse krachten... en niet gekwalificeerd personeel op de bouwplaats nu er zoveel meer gebouwd wordt, schrijft de Telegraaf. Uit cijfers van de inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie, blijkt dat er vorig jaar 20 mensen omkwamen bij ongelukken in de bouw. De inspectie stelt in de Telegraaf dat de bouwsector daarmee qua dodelijke ongelukken met kop en schouders boven andere sectoren uitsteekt. In de afgelopen acht jaar zijn er 162 doden gevallen in de bouw. Dat is bijna 30 procent van alle dodelijke bedrijfsongelukken. Het Scheepvaartsmuseum wil met de aankoop van twee objecten... de discussie over het Nederlandse slavernijverleden... een nieuwe impuls geven, schrijft de NRC... Het Amsterdamse Museum kocht vorige week een porseleinen beeldje van een donkere, halfnaakte man met brede rode lippen en gouden oorringen, En dat is een toonbeeld van racisme, zegt het museum. In februari kocht het Scheepvaartsmuseum al een portret van admiraal Tromp... die wordt geflankeerd door een Afrikaanse bediende. Algemeen directeur Huizer van het Scheepvaartsmuseum zegt... dat de collectie altijd was gericht op het heldhaftige maritieme verleden van Nederland. De directeur wil de geschiedenis nu radicaal nuanceren. De eigenaar van een discotheek in Schagen is flink geschrokken... nadat er gisteravond bij een feest meerdere mensen in de verdrukking kwamen. Zeker tien mensen raakten daarbij gewond. Tegen NH Nieuws zegt de eigenaar van de discotheek... dat de chaos ontstond nadat iemand op de smalste plek van de club ging zitten... en de mensen daarachter struikelden over deze persoon. En zo ontstond de paniek. Het was druk in de discotheek vanwege de festiviteiten... rond de jaarlijkse paasvee tentoonstelling in Schagen. Er waren ongeveer duizend mensen binnen. Maar dat is in principe niet te druk, zegt de eigenaar van de club. En dan in het AD nog een verhaal over de 99-jarige Annie Wilbers... uit Oot-Marsum. Zij heeft gisteren voor het eerst in haar leven niet gestemd. De hoogbejaarde vrouw wilde wel, maar mocht niet... omdat haar paspoort al sinds 1997 verlopen is. Bij de vorige verkiezingen werd het oude paspoort telkens geaccepteerd. Maar dit keer was het stembureau streng, schrijft het AD. En Wilbers is teleurgesteld dat ze niet mocht stemmen. Ze wilde voor het eerst in haar leven GroenLinks stemmen. Maar dat ging dus niet door, zegt ze in het AD. Nou ja, het is met GroenLinks toch nog goed toch gekomen. Nog goed gekomen ja. Ja, ondanks die ene stem die ze dan niet hebben gekregen. Daar De situatie op de weg nu. Hoe staat het erbij? Wijnald Zwaan. Nou, ongelukken veroorzaken vooral extra vertraging. Dat is op de A7 in Noord-Holland vanuit Den Oever. Er staat tussen Appenkerk en de afrit A zeven 7 kilometer. Er worden vier auto's geborgen. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is dik een uur. De A27 is weer vrij. Van Breda naar Utrecht bij Lexmond na een ongeluk, maar de file is nog wel fors zo'n 10 kilometer vanaf Gorkem. 10 minuten voor 7 is het. Hier zijn de pretenders.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 1982, Chrissy Hind en The Pretenders en Back on the Chain Gang. Zes minuten voor zeven is het. Um, u weet dat misschien nog wel. Vorige week, in de aanloop na die gemeenteraadsverkiezingen... spraken wij met raadsleden die allemaal wel een bijzonder verhaal hadden. En daar zat ook bij Moerad Aktan, de lijsttrekker van Jong Lelystad. Een partij die hij samen met zijn zus heeft opgericht. Moerad, goedemorgen. Nee, hey Jurgen, goedemorgen. Ja, Of ik moet eigenlijk zeggen, meneer Aktan, want in de raad gekomen... Um... Inderdaad, en met twee zetels ook. Ja, ja sterker nog, ik begrijp dat het, dat het misschien er wel drie worden. Nou ja, dat zou een hele eer zijn, in alle eerlijkheid. Maar volgens mij blijven we steken op. Nou, de fractie was volgens mij 2,7, dacht ik. Um, maar dat zou wel ludiek zijn als we inderdaad uitkomen die uh, drie zetels, want we zijn eigenlijk maar met twee man. <laughs> ja. ja, dat, dat is wel, <laughs> wel bijzonder. Maar goed, dit is al een gigantisch succes natuurlijk: van niks met twee zetels de raad in. Ja natuurlijk, maar ik blijf het gewoon zeggen. Waarom willen ze zijn weg? En we hadden een nobel doel en we zijn dik van tevoren begonnen. Zeker wel ja, bijna twee maanden van tevoren met campagne voeren. En als je ziet dat de andere landelijke partijen nog maar twee weken... Van, uh, ja, voor de verkiezingen beginnen met een campagne. En, ja, dat voel je natuurlijk wel aankomen. Um, het, het scheelt geloof ik een paar honderd stemmen, of er eventueel drie worden. Maar dat weten we wanneer? Morgen geloof ik zeker, hè? Klopt, het gaat om, um, nou, ik zat gisteren nog even te kijken... iets van 300 stemmen. En dan zouden we uitkomen op drie zetels inderdaad. Maar ja, voor ons maakt het verder ook niet uit. Want we hebben gewoon die twee zetels die kunnen we in de zak steken. Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, wij staan als jong Lelystad... best wel uh, ludiek, zeg maar de boek in Lelystad... En het was extra ludiek geweest als we inderdaad die drie hadden Wat, hadden gehaald. Stel nou dat dat toch nog op een of andere manier... Uh, er wordt nog even een soort telling gedaan. Uh, ja. Hoe wordt dat dan eigenlijk opgelost? Heb je dat uitgezonden? Want je hebt maar twee kandidaten. Uh, in alle eerlijkheid, um, hoe dat precies in elkaar steekt, weet ik niet. En als je noemen dit in elk geval lijstuitputting. Dan komt er eigenlijk op meer dat je... Uh, ja, flink je best hebt gedaan. En, um, ja. <laughs> en volgens mij worden zeg maar, de overgezetels, die worden dan weer gewoon keurig netjes verdeeld over de andere partijen. Okay. Uh, in principe ook hoe het zeg maar, met de restzetels zijn zo werkt. Uh, ik denk eerlijk gezegd niet dat het zover gaat. Nee, komen, nee, oké. Okay. Ja, je, zo cool. je zou hem kunnen verloten of zo. Dat is misschien ook grappig. Dat gewoon, uh, ja, precies. Elke maand een nieuwe burger <laughs> even <laughs> Ik wil je maar aanschuiven. Ik neem maar dat jullie het goed gevierd hebben, hè? Nou, het grappige is, het is vandaag alweer mijn eerste werkdag. Dus ik kon het niet uh, te laat maken. En over een half uur ga ik alweer uit huis uh, richting werk. Dus we hebben het niet uh, heel laat kunnen maken. Maar we zijn wel super blij. We zijn super trots op het resultaat. En uh, ja, het zijn 1800 mensen die op ons hebben gestemd. En die willen we echt onwijs bedanken. En we gaan ons niet 100%, maar 200% inzetten van hen. Ja. Nou, veel succes dan. Uh, we gaan van je horen ongetwijfeld in de raad van Lelystad. Met jong Lelystad zit hij erin, Murat Aktan.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 Bababu in Centro, Sasapia Kenia. In Centro, Kwenye, Redio, SUV. In Centro, ja, IT Company, nu ook in Kenia. Wie wordt 29 maart agrarisch ondernemer van het jaar? De agrarische makelaars van de NVM zijn net zo benieuwd als u. De NVM is specialist in het buitengebied... en partner van de agrarisch ondernemer van het jaarverkiezing. Kijk op nvm.nl slash agrarisch. NPO Radio 1.